Levi van Eck met het nos Journaal. Leraren maken zich zorgen over hun veiligheid en gezondheid als scholen weer opengaan. Dat blijkt uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond onder 5000 leden. De leraren willen dat als de scholen weer opengaan, dat in één keer gebeurt en alleen als het veilig genoeg is. Het gefaseerd openen van scholen, zoals in sommige andere landen, vinden ze geen goed idee. Volgens de leraren is er nog te veel onduidelijkheid over hoe het coronavirus zich verspreidt onder kinderen. Scholen zijn sinds 16 maart gesloten. Volgende week beslist het kabinet of ze nog langer dicht blijven. Polen wil zijn lockdownmaatregelen versoepelen. Vanaf volgende week worden de economische beperkingen geleidelijk ingetrokken... en deze week wordt besloten welke andere maatregelen worden geschrapt. Ook andere Europese landen versoepelen hun lockdown, zoals Oostenrijk en Tsjechië... En in Denemarken gaan morgen de kinderdagverblijven en scholen weer deels open. Ook de twee zwaarst getroffen landen, Italië en Spanje, denken na over het verzachten van de maatregelen. De Franse economie krimpt dit jaar naar verwachting met 8 procent. Een paar dagen geleden ging het ministerie van Economische Zaken nog uit van 6 procent. Maar gisteren maakte president Macron bekend dat de lockdown is verlengd tot 11 mei. En daarom zijn de economische verwachtingen nog verder naar beneden bijgesteld.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 Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl. Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu voor mij Groenboek Kostverloren Park. Samenstelling Dikbol, Jaap Kolpa. En wat staat erin? Het Kostverloren park is een heuvelachtige duinterrein van circa 10 hectare ten oosten van de bebouwde kom van Zandvoort.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 aangeeft dat er een, een woning gebouwd zou worden. Was, oorspronkelijk was het plan om hier helemaal langs deze weg allemaal huizen te bouwen en dat is ook goed gekeurd. Daar dat zie je dat nu al, daar stenen liggen. Die zijn zo lang aan, aan Dat is je uitermate rustig. Maar dat was vroeger dan ook hè? waar ze nu aan bouwen zijn? Ja, dat was, dat was vroeger ook als En daar is nu een bejaardecentrum neergezet.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 En eh, ze zijn dus enorm eh, licht en ook de ventilatie is uitstekend. Dus eh, er is geen enkele reden voor die mensen om eh, ontevreden te zijn over hun eh, behuizing. Even terug naar de ingang van het kostverloren park... ...waar ook de burgemeester wil bouwen. Beide jonge mannen, natuurliefhebbers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 ...dat het een heel ander verhaal was dan het eerste verhaal. U kunt het rustig uh, natuurlijk, het nou, eerste ja. verhaal, heb ik helemaal geen moeite mee. Dat is nee, door. maar omdat u zelf... Ja, het is... ik raakte nu zelf in betrokken, zie je, dat is mijn moeilijkheid. Ja, maar u krijgt dus inderdaad zo'n kerf in paragraaf. Ja, toe. nou ja goed, maar dat wou ik nou juist omdat men daar zo uh, over bezig is, want er is een ja, ik wist daar niks van toch? Oh, nou ja. Daar was ik wat voorzichtig mee. Er is een natuurgroep en die hebben dat hele terrein geanalyseerd en die zeggen dat het een prachtig terrein is. Ja. Dan nou, kan ik me nog voorstellen dat de vraag is of je dan dat als recreatiegebied moet blijven gebruiken. Maar ik zeg erbij dat deze mensen geen, geen schade aan het terrein hebben aangericht, zo, zo specifiek. Maar er is een bouwstrook en dat is het enige wat toegestaan is toegestaan, hè, nog. omdat men daar ver mee gevorderd was, een bouwstrook toegestaan.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 Ja. Oh, nou ja goed, maar ik neem aan dat u dit, dit gedeelte er dan eruit dan uithoudt. Uh, in, dat, in, dat, in die bouwstok is één kavel voor mij gereserveerd de gemeente ik nog niet eens gekocht heb. Maar dat hebben ze gedaan voor, voor de nieuwe burgemeester, omdat men geen ambtshoring hadden. Nieuwe eh, nou ja, voor het wordt geen nieuwe ambtshoring, maar voor de nieuwe burgemeester het moest er ergens huisvesting zijn. Ja. En, uh,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 niet in de persoonlijke sfeer, maar mevrouw is het erg ook, dus dat is een hele nare situatie. Wordt u dus verweten dat u daar eigenlijk niet in dat natuurgebied mag zitten? Ja, u wordt mij verweten dat ik daar zomaar kaal voor koop, en eh, nou als je wel, dat is dus de burgemeester, die mag alles. En, eh, we hebben weinig natuurbezit, nou is dat een prettig wandelterrein, en eh, ik zou wat waard zijn als dat zo kon blijven natuurlijk. Maar, eh, en, maar, maar ja, goed, wij u hebben... Bent een... met projectontwikkelaars in Zandvoort bepaald niet onbekend in ieder geval. Nee, nee, nee. er zijn vele soorten.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 nou, hier in Kostelorepaar komt hij zoveel voor, dat als er een beheerder komt, want dit project ligt er nu nog onbeheerd bij, dat hij die beheerder dan hier heel veel te verdroetelen zou hebben. We zal de wereld eruit zien die, als dit soort mensen het echt voedsel zeggen hebben, overal.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 Door de bunkerbewoners beschermde de landschap. Want juist door de aanwezigheid van die grote stadsbewoners gedurende 32 jaar is het Kostvoeren Park het mooiste begroeide stukje duin van heel Zandvoort. Halme, heeft dat hier, hier. En halma. Even terugsen. gezegd? ik. En bouw te spelen. Wat gaat u nou doen als u hier het toch probeert af te breken? Daar ga ik er over voor zitten. Dat doen we allemaal.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 Ze komen niet in dat Koningslag. En ze komen niet in Elsma. U heeft hier een natuurgebied liggen. Eén van de mooiste van Nederland. En er is het Kors van Londen loren Wandelpark, want zo blijf ik het noemen een heel klein onderdeeltje van.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 Ja, met een uitzicht, want ook dat is natuurlijk belangrijk. Dat kan je maken. Ga daar maar eens kijken. Dat Zo, ik... In het Ja, dat zou je in het Kostverlovenpark kunnen doen. Daar moet je natuurlijk wel mensen voor hebben die daar uh, over uh, kunnen adviseren natuurlijk. Hè? En U, noemt, zijn... U bent zelf makelaar, hè? Ik ben uh, van mijn beroep is makelaar, ja. En welk maar dat van... heeft natuurlijk niks te maken met, met bouwen van huizen. Hè?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 Ja, kun je kunt het u het wel weten, laten zien? Even. Uh, nou, hij is gestuurd, hij houdt hem even tegen. Ja. Gewoon oh, nu naar de stoelen. Kijk eens. Kijk, ik leef nog langer dan ze dachten. Oh, dus hier hebben we stoelen gestaan. Daar is een tweepersoonsbed, daar is een eenpersoonsbed, hier zijn onze kasten. Hier is onze aanrecht. En bouwvallig stut hoeft het niet te worden. Nee. U staat niet de hele dag uh, met uw uh, handen op Nou, af. nee, nee, nee, nee. Dus ik bedoel, dit was het bouwvallige. Dus u ziet het hier, vindt u bouwvallig? Nee. Geen scheur in, de muren uh, Met de beste wil van de wereld. U mag wereld. overal nee. kijken. Nee. Uh, of er een scheur in zit. Of dat zijn lamp. Ik heb gedacht. Nou ja, dat kan nee. iedereen overkant. Ik aan mijn buitengas komen. Ja. Dat zijn hele echte. Ja. Dus u ziet, er is toch echt niets bouwvalligs aan. Uh, als er gezegd wordt, we hebben geen ventilatie genoeg. Dan ziet u het hier en dan ziet u het daar dat er geen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 dit is gewoon papier. Als het vochtig was, had het er gelegen, he, meneer? Wat ja. niet. Ja, dus voelt u het? Bekijk het. Heb ik iets van. Uh, heb ik schimmel in mijn kasten? Dat is mijn glazen kastje bij alles in moet hebben. Dus je kunt zien dat hier geen vocht is. Nee. Geen schimmel. Geen schimmel. schimmel. Wil u ergens onder kijken nee. van schimmel? Nee, geen schimmel iets? Nee, je bent nou. Ik ben helemaal overtuigd. Nee nee, nee, nee, nee. moet je nee, goed maar. luisteren. Ja. Anders zeggen ze bij wijverspreken, spreken, u neemt de boel in de maling. Uh, u ziet, uh, ik heb helemaal... geen vocht. Even kijken. Oh, even even kijken, even overtuigen. Nee hoor, niks. Dus, geen ja. vocht meneer, geen vocht. Dan gaan we een kopje thee zetten. We ja. overtuigen dat ik u niet in mag meneer. Zo, gaan we lekker zitten. Zo, nee, met een, met een stoel. Ja, je in de zon. Dit is een stukje unieke natuur. Dit krijg je toch nergens meer. Waar vindt u dit?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 Dat, eh, vandaar dat ik het straks al zei, dat eh, de aanwijzing voor gratis dus althans nu nog geldig is. We gaan geruchten dat in Den Haag er al concepten zijn om, dat, eh, om die aanwijzing terug te draaien. Nou, dat zijn geruchten, die onderzoeken we. En eh, mocht blijken dat het inderdaad eh, op eh, gronden stoelt, dan zullen we eh, stappen ondernemen om, eh, om dat ongedaan te maken. Maar of het zo is, is nog maar de vraag. Het zijn geruchten. En wie heeft die concepten ingediend dan?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 Guev referred to as you said.